Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Banken moeten verder onderhandelen over de afschrijvingen... die de banken moeten accepteren op Grieks staatspapier. De Europese ministers van Financiën zijn niet tevreden... over het laatste voorstel van de banken... waarin ze een minimale rente van 4% eisen. Ze sturen Griekenland en de banken terug naar de onderhandelingstafel. Een akkoord over de afschrijving is een voorwaarde... voor nieuwe financiële steun aan Griekenland... De ministers waren bijeen in Brussel. Ze vinden dat Griekenland harder aan de slag moet om zijn schuldenproblemen op te lossen. Volgens minister De Jager gaan de hervormingen en bezuinigingen te langzaam en moet Griekenland er nog wat tandjes bij zetten. De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw van megastallen in het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Wakker Dier. De subsidie komt deels uit potjes voor ontwikkelingssamenwerking. Een bedrijf in Rusland heeft bijvoorbeeld 750.000 euro gekregen. Daarmee kon het uitbreiden en een stal voor 500.000 varkens bouwen. De eigenaar van het bedrijf is de Russische zakenman en miljardair Abramovic. Verder gaat geld voor ontwikkelingshulp naar Nederlandse veeboeren die in Nederland niet verder mogen uitbreiden en daarom naar het buitenland zijn gegaan. In Cincinnati in de VS is een voormalige sportheld, een worstelaar, veroordeeld tot 32 jaar gevangenisstraf. Hij had seks gehad met vrouwen zonder ze te vertellen dat hij besmet was met HIV. De man zegt dat hij seksverslaafd is. Als professionele worstelaar trad hij op onder de namen Gangsta of Love en Sweet Sexy Sensation. Hij had met zeker 14 vrouwen onbeschermde seks zonder ze te waarschuwen dat hij besmet was. Het weer in het noorden kans op buien. Minimaal tussen 4 graden aan de kust en rond het vriespunt in het binnenland. Overdag eerst zon, maar vanuit het westen bewolking. En tegen de avond gaat het in Zeeland regenen. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Turning key, a little click.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 ik ben nergens zonder jou Ik blijf je altijd dood want de jou met de lucht is blauw Ja jou, jouw voor de lucht is blauw en ik ben nergens zonder jou Ik blijf je altijd dood want de jou met de lucht is blauw Ja jou, jouw voor de lucht is blauw en ik ben nergens zonder jou Nergens zonder jou ik Pak een douche en ik maak om bij Vandaag neem ik vrij De zon staat hoog aan de hemel Dus laten we die ruzie maar weer snel vergeten ja, ja. Door jou voel ik me nooit alleen Je bent adembenemend van top tot teen En jij vult me aan Mijn liefde is groter dan de oceaan Ik mis het klopje op mijn schouder Je liet de storm verdwijnen en Meer middag mis ik jou Je liet de zon schijnen. Ik ben nergens zonder jou Ik ben jouw de Want door jou ben ik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 op 106.9 FM Let the rain fall I'm coming